Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. De compensatie voor slachtoffers van het kinderopvangtoeslagenschandaal gaat te langzaam. 145 ouders hebben daarom juristen op de Belastingdienst afgestuurd. Ze geven de organisatie nog één kans om sneller over de brug te komen met de compensatie... Marielle Nijland is een van die ouders. Haar schulden zijn kwijtgescholden, maar ze wacht nog steeds op een compensatie. Het leed wat ik geleden heb al die jaren, dat ik al die jaren voor 50 euro per week moest rondkomen om de schulden af te betalen. En dat is, dat is eigenlijk onmogelijk. Dan moet je je kinderen alles, maar dan ook echt alles ontzeggen. Ja, zwemles, je kunt een schoolreisje, kleding, alles moet je ze ontzeggen. Ouders kunnen voor de geleden schade maximaal 1442 euro vergoed krijgen. Dat bedrag moet binnen zes weken worden uitbetaald. Maar Financiën zegt dat ook dat niet altijd lukt. Bij een schietpartij in Os is vanmiddag een dode gevallen. Volgens de politie gaat het om een man van 23 uit Os. Het gebeurde bij een wijkgebouw. Iemand die het heeft gezien zegt dat er drie of vier schoten te horen waren. Daarna reed een auto heel hard weg. De dader is spoorloos. Daar wordt nog naar gezocht. Het kabinet heeft 28 projecten uitgekozen die geld krijgen uit een grote overheidsspaarpot, het Nationaal Groeifonds. In totaal ligt er 5 miljard euro klaar, onder meer voor een plan voor digitalisering van het onderwijs en kankeronderzoek. Het idee is dat de economie door die projecten een flinke boost krijgt. Jarenlang kon de Brabantse volkszanger Rob van Daal door corona niet optreden. Dus moest hij op zoek naar een nieuwe manier om wat geld te verdienen. Dat doet hij nu door levensgrote dierobjecten te beschilderen. En zijn kunst gaat de hele wereld over. Of het nou een aap is, een giraffe, of een stier, of een koe, of een, een lammetje, of een, of een goudvis, of een krokodil. Specialiteit, de krokodil. Uh... Ik vind het fantastisch. daar gaat de hele wereld over. Mensen uit Dubai zijn er helemaal verliefd op. Uh, vraag me niet waarom, maar het is gewoon zo. Uh, uh, Griekenland doet mee, Duitsland doet mee. Uh, heerlijk. Ja, Rob heeft nog niet een volledige carrière-switch ondergaan. In het weekend staat hij nog steeds graag op het podium bij feesten en partijen. Het weer nog, opklaringen vanavond. Het wordt niet kouder dan 6 graden. Morgen ook zon en droog. Het wordt 12 tot 17 graden. ZFM, verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A2 Amsterdam richting Den Bosch staat 10 kilometer file tussen Vinkeveen en Knoopend Oude Rijn door een ongeluk 20 minuten vertraging. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam is de vertraging drie kwartier tussen Roelevaar en Schiphol. Er is ook maar één rijstrook open. En op de A4 Amsterdam Den Haag tussen Knoop de Hoek en Burgerveen 7 kilometer file. Op de A10 bij Amsterdam Oud-Zuid richting Den Haag 6 kilometer langzaam rijdend verkeer.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 Autobedrijf Zandvoort. Ook robend op zaterdag. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu Alternative FM. <truimert>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 2 is nog steeds actueel. Hier is Loop met 21. Is that all that you cried of me? Two hands, one finger to Take and let go. If that's all you just want to see. Shades must up undressed. fall into place I guess I am what I made I touch taste my failures peel away masks and layers I conjure up sunlight porcelain skin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 Nieuwe band. En ze worden toch al uh, min of meer al opgepikt door uh, grotere muziekplatformen. Dus het gaat wel een beetje de goede kant op. Uh, daarvoor hoorde je trouwens Loop met 21. Uh, dat was uh, de meest recente single die ze hebben uitgebracht. Uh, nieuw materiaal is ook afgelopen week verschenen van Gana. Uh, die uh, is uh, ja, een tijdje terug al uh, eventjes bezig geweest om songs voor Leonard uh, uh, bij elkaar uh, te krijgen. En dat is een. Ja, dat doet ze een theatertournee. En dat zijn dan min of meer de dames achter uh, Leonard Cohen. En zij heeft een enorme, uh, ja, hoe noem ik dat, te zeggen? bewondering voor de man uh, die uh, een tijdje terug al ons ontvallen is. Ik geloof in, in 2018 is die overleden, deze Leonard Cohen. Um, en hij heeft, uh, ja, bij, gewoon een blijvende indruk achtergelaten...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 Oh sure.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 Uh, waarschijnlijk heeft iemand, uh, denk ik, uh, de overijvige tekstredacteur die, uh, die dat, uh, dat erop uh, gezet heeft. Maar hij toch volgens mij is gewoon alternatief VVM. Uh. Uh, ja, de laatste keer dat ik keek. Uh. En dat sinds 2009 <laughs> heet wij de VVM. <laughs> Goed. Um, uh, dat is ook het programma waarin je luistert. De, de, de gast van vanavond is uh, ook uh, reeds gearriveerd. Uh, gearriveerd. Uh, dus we gaan uh, straks uh, luisteren naar Hanna. Want uh, zij heeft een. Uh, een EP? To the core, heet de EP. Ja, dat ja, klopt. Ja, ja, natuurlijk ja, want uh, dat, uh, ze, ze kniekt ook. Uh, maar dat uh, ga je straks uh, vanaf 8 uur horen. Um, dit was ook een luidruchtig gezelschap. Ze heette Dr. Justice de Smooth Operators.